...van 200.000 euro. Dat geld kreeg ze toen ze afstand geldt, meldt tv-programma Zembla. De afspraak was ook dat ze niet strafrechtelijk werd vervolgd. PvdA, SP en GroenLinks willen nu opheldering van minister Grapperhaus over de deal. Het weer, in het noorden eerst meer bewolking, verder veel zon, een stevige oostenwind... ...en het wordt 2 tot 4 graden. In het week vrij zonnig, veel wind. Zaterdag een graad of 4, zondag en de dagen daarna is het overdag amper boven nul. Dit was de FN. Verkeersupdate. Bakker van de ANWB. In de Randstad is er nog wat vertraging op de A1. Van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld. 6 kilometer. Vertraging zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. Ah, nou, zijn er weer bijna. Nou ja, net wat je zegt, bijna. Ik ben er nog niet helemaal hoor. Ik ben er, ben er bijna. En je ziet een beetje bleek vandaag. Uh... Ja, ja, ja, ja. Komt dat? Ja, ik ben acht bleek hier eigenlijk. Hè. Ik droom Art Bleekie ben ik. Oh, ben jij dat? Ik ben Art Bleekie. Jij is. bent Art Bleekie, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vandaar. Maar um, ja. ik heb uh, de uitslag uh, gekregen van die testen wij mee hebben gedaan uh, van paaseieren. Oh ja, oh, beste paaseieren. is zie al binnen? Ja, oh. we kwamen allebei als best uit de bus. Ik ben zo... Echt, echt we Ja, ja, ja, ik vind het uh, maar Ik sta perplex. Ja, nou staan sta sta kun triplex. je al. Ik sta staan, helemaal triplex. Sta staan echt... kun je al, want uh, we kunnen de jas aan doen, zie ik. Ja, het wordt koud, hè? He. Het wordt koud, nee, maar we zijn er bijna. Oké, okay, we zijn er, oh, oké. Okay. Dus we maken er weer een mooi feest van. Schiet de jas aan en daar gaan we. Welkom, luisteraars. De buurvrouw goed met een lieve lach Dit is weer een prachtige dag Geen plus, dus ook geen post Zo wordt alles opgepost Niks dat moet en alles mag Dit is weer een prachtige dag Jij ontmoet, die frisse wind, die doet me goed. Ik schreeuwen me waar ik hij ze Dit is weer een prachtige dag. De koffie smaakt, te gek vandaag. Geen gezeur en geen geklaag. Je kust me, ik ga overstag. Dit is weer een prachtige dag. Ik nooit gedacht dat deze dag zoveel goed heeft meegebracht. Ja, een hele prachtige dag is het, ondanks dat de temperatuur ja, temperaturen is laag, een ja, beetje. Ik vond wel je je een zo... goed idee van jou, dat je dus zegt van, nou, omdat het dus bijna paas is, ja, bijna, Bijna, hè? Het nou, nee, het is pas in april, toch? Echt waar? Ja, 2 april pas, joh. Nee, maar ja, nou, nou, nou, nou ja, goed. Nou, nou, nou, nou of, of, slaan nee, we nee, een heel hey, stuk over, want het is eigenlijk april. 1 april is Jij ja, maakt er weer een grapje van, hè? Nee, maar het is 1 april pas paas. Het is 1 april pas paas. Alleen wij leven naartoe, dus we hebben de pater hebben we ingehuurd. Pater ja. Moes Kroen. Ja. En die heeft, heeft voor ons de show gemaakt. Uh, Echt waar? En, ja. En uh, dat is dé Pater Moes Kroen? Dat is de pater. En, en uh, we hebben nog meer show, toch? Ik weet het niet. Ik word er wel een beetje dizzy van. Je wordt, Ja, nou, kan gebeuren, Willem.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 naar Charles. Die doet het wel goed, maar... He? Vind dat ik de toon niet helemaal vasthouden. Nou ja, je, je bent wel toonvast. Maar Toon Hermans was beter. Disney bent, daar luistert u naar. Jacques Loes, ja. en ik heb nog met Jacques... heel vaak opgetreden, Willem. Ja, dus... ik weet het, jongen. Ja, heel het. erg jammer dat hij er niet meer is. Want het ik zei, je, he... Mark, Mark, weet je, dat, is, dat, is, dat is leuk. De allereerste uitzending die ik mocht doen... met ZFM Zandvoort, was een proefuitzending. Oh, en ja? toen werd ik neergezet bij uh, iemand die... Uh, dat niemand wou met hem werken. Dus ze ga daar maar naartoe. Dus ik kom bij Charles Duiv, kom ik. En ik zei, Charles, zou ik een, uh, een uurtje mogen draaien bij jou een uitzending. En dat mocht. Ja, je liep maar te draaien hier. Okay. Ik liep te draaien. Ik te draaien van. Maar dat was inderdaad de dag dat. dat, uh, was, dat overleden. was overleden. Dus mijn ja. uur is, is ingedampt tot 20 minuten en geen enkel probleem. Ja, wat, wat jammer. hè? Dat is heel jammer. Ja. En zijn kopstukken zijn. Ja, ja Jacques, die kon ook zo goed uh, uh, het, uh, imiteren. Uh, Joe Cocker kon hij ook heel goed imiteren. Die vindt wat gek. Die kon alles. Hij ja. kon alles. Sjaak. Ja, uh, uh, rook jij nog steeds, Willem? Nee. Ik zal je vertellen. Uh, dat is misschien even leuk om te weten. Uh, morgen, precies namelijk twee jaar geleden, ben ik gestopt. Ja. Ik ben uh, gestopt met sigaretten, uh, sjek, tabak, pijp. Uh, alles. Uh, Uitlaatgas, uh, rook. Uh, uh, maakt niet uit. Ik ben er totaal mee gestopt. Ja, ik rook niet meer. Al heel lang niet meer. Maar hoezo uh, dat... Uh, nou, uh, dat is nog heel actueel natuurlijk. Hè? Want uh, uh, er was een advocaat die heeft geprobeerd om een proces aan te spannen... tegen de tabaksindustrie. Dan nee, haal je de bankersbakkers ja, erbij. Ja, ja de tabaksindustrie ook. <laughs> ja. Nee, maar, die, maar dat, dat, uh, dat is niet gelukt. Want het Openbaar ministerie zegt nu... er zijn niet voldoende gronden... Ja. om uh, de tabaksindustrie aan te pakken. Ja... Ja, daar ja. valt, valt iets over te zeggen. Maar het, het, ja, het, weet je, het blijft een hekelpunt. Ik vind alleen, het is nu een beetje achter de feiten aanlopen. Van, van, ja, uh, uh, je, je begint met roken. Je begint zelf met roken. Ja, maar kijk, kijk, wat ik dus vind. Hè, mag ik ook wat vinden? Jij ja, ja, mag zeker wel als, als er maar geen rook vanaf komt. Mag ik ook uh, 100 euro vinden? Op straat? Ja, tuurlijk mag, mag ik dat. Mag je een aansteker bij of niet? <laughs> ja. hey, nee, maar luister. Ik vind dat, dat ze, ze moeten... Kijk, de generatie die nu rookt en zo... Ik denk dat er weinig meer uh, succes bij uh, behaald kan worden. Want die mensen zijn verslaafd. En die... een enkeling die, die, die lukt het om te stoppen. Hè? Ja. Maar de meeste mensen die. die... Nee, nee, nee, nee, nee. Ik maar... heb ze zelf met COPD, die, die behoorlijke longziekte. Ja. En dan zitten ze in het ziekenhuis, zitten ze buiten in een, in, in een rolstoeltje. En naast hun een infuus, een infuus met zuurstof. Met, met, met een, een ja, ik heb ze nodig. Ze ja. roken gewoon door. Ze dus zijn zo verslaafd. Die kunnen er gewoon helemaal niet meer stoppen. Dus maar die zijn ook helemaal niet gemotiveerd om te stoppen, denk ik. Nee, nee het komt ook allemaal in hun ogen terecht. Ook nog? Het ja, komt maar allemaal je... in hun ogen ook terecht. Die maar rook. vraag me maar af: heb je dat slecht zicht? of, uh, oh, of dan, nee, dan, nee. Word, dan word je door verpletterd. Echt waar? Echt waar? Ja. Luister, luister maar. Nee, ask me how. I knew my true love was true, oh, I must reply, something here inside cannot be denied. That someday you'll find Mijn verhaal net was niet helemaal af, want ik zei dus van ja, de generatie van nu die dan aan het roken is, die ja. krijg je er toch niet meer van Maar het begint natuurlijk bij de jonge lui, hè. Ja, want die jonge lui op die schoolplein, hè, want dat, dat, ik hoorde het net op de radio, op de nationale radio. Toen sorry, dat ik, sorry dat ik je even onderbreek. Mensen, kan die deur van die kantine dicht, alsjeblieft. Even dicht. Ja, dankjewel, hè. Ja, dat, anders hou je dat zeur. Ja, dat gerammel. Ja, eh, maar luister, want uh, uh, uh, daar begint het natuurlijk op die schoolplein. En die jonge lui die willen voor elkaar niet onderdoen, willen misschien zelf helemaal niet gaan roken, maar uh, onder druk van hun vriendjes of vriendinnetjes. Ja, dat die is, wel uh, roken worden ze. Aan, en, en daar begint het natuurlijk. En als je dat nou kan indammen, dan, hè, dus dat de nieuwe generatie, hè, de, ja. dat die gewoon niet meer aan het roken gaat. Dan, heb, dan lost het probleem zich vanzelf op. Dat natuurlijk. klopt. Ik, uh, als je ik, ik gaat denken: van... Ja, hoe ben ik begonnen met roken? Ik was, uh, ik was uh, 18. Ja. En uh, toen zegt een buurjongetje tegen mij. Uh, een beetje vaag jongetje was dat toch wel. Uh, die zegt tegen mij: van, uh, hij zegt, uh, Wimmy, want ze noemen ze mij in Deventer, um, Wimmy. Wimmy. Uh, wil jij roken? Maar ik had er een sigaret erbij. Dan ik, dacht, ja, laat ik het ook eens proberen. Dacht, ja, dat is goed. Uh, laat mij dat maar eens proberen. Dan denk je: steekt hij mijn jasje in de brand? Echt waar? Ik heb gerookt, jongen. Oh! oh. <laughs> ja, hey, maar um, ja? Over, over rare dingen gesproken. Nee, dat is eigenlijk helemaal geen rare ding. Ik las op Facebook, jij bent in uh, ja nou, in, in niet geweest. Is, ik ben in Oberhausen geweest. In Oberhausen. Met winkelcentrum. Dat is trouwens een, een trieste stad, vind ik. Een trieste stad. Ik ben uh, alleen met winkelcentrum geweest. Dat het Oberhausen, de Ja, die grote winkelstraat. Ja, ja. nee, ja, nee winkelcentrum. Het is een center. Ja, ja, oké. Okay. Maar vond je het ook niet garouw? Beetje, beetje, beetje... Ja, ja, ik, ja ik, ik weet niet. van mijn kerstverlichting, dus ik vond het wel meevallen. Eigenlijk. Oh, je bent er in die periode geweest. ja, ja, ja het, is, was nu, het was nu een hele kale boel. En, en een hele hoop mensen die dus uh, aan de onderkant van de samenleving staan. Oh, maar serieus, hè? jij bent in Oost. Ja, ben ik even serieus. Jij bent in het zelf geweest, in het dorp. dorp in de stad. In de stad? Ja, nee, zo ver kwam ik dus helemaal niet. Oh, mocht jij niet in? Dat nee. Dat is mijn visum. Jawel, maar ik heb oh. geen katalysator onder de, in mijn uitlaten oh, Dan, mag je, dan mag je er niet in. Nee. Ik was in, uh, in Hotel Kedans, Kedanska, zo heette het. Oké. Okay. Uh, heel leuk hotel, heel, uh, kunstenaarshotel. Dus helemaal ingericht uh, met, met, met schilderijen van uh, alle mogelijke uh, kunststromingen, zeg maar. Ja. Ja, klassiek, met, met oude, ja, Rembrandt-achtige schilderijen, zeg maar. Maar ook heel moderne dingen. Ja. Hele leuke mensen die dat hotel dus uh, exploiteerden. En heel gastvrij en zo. Een, uh, Hele keurige kamers ook. Helemaal ingericht uh, in oude stijl. Met oude koffergramafoons. En oude telefoons van bakkerlied. Weet je wel gewoon. Die we vroeger hadden. Ja. Keurige. Nou, maar, maar heel, hele, dat was op zich al een hele leuke beleving. En Helene Fischer. Die trad dus op in de, uh, de arena daar. Even voor de mensen die niet weten wie Helen Fischer is. Helen Fischer. Ja. Dat is een, een, een dame die. Uh, Heel beroemd is in ieder geval in Duitsland. Van Russische afkomst. Okay. Ziet, ziet er geweldig uit. En ze zingt uh, een beetje als Céline Dion, eigenlijk. Zo? Dat is niet de minste. Nee. Um, uh, dus die kwaliteit. Alleen. Uh, het is wel allemaal Duits repertoire. Althans wat ze daar in Duitsland brengt. Het schijnt dat ze ook wel internationaal optreedt. Met artiesten zoals uh, Andrea Borcelli heeft ze gezongen. Dus het is wel iemand die ook uh, openstaat voor. Uh, het wereldrepertoire, zeg maar. Ja. En dat kan ze ook heel goed, ja. Dat ze zingt fantastisch. Ze ziet er ook nog eens heel geweldig uit. Maar is het Engels, Duits, Frans, taal, van alles? Uh, wat ze internationaal doet, is van alles dan. Alleen in Duitsland, en daar is ze heel erg populair. Je, je kunt haar vergelijken met, ja, nou, de hazes in de tijd dat hij hier populair was. Okay. Zo is zij in Duitsland, hè, die, uh, die hele arena zit stijf vol met mensen. En die ziet allemaal dat repertoire van haar... Uh, gewoon mee te zingen, mee te brullen. Dus, en ook heel jonge lui hoor. Dus, dus, dus, nou, ik heb dus, dus de berichten gezien wat jij Facebook had gezet. Jij ja. was er lyrisch van. Ik denk, uh, nou, ik denk, nou, ja. Volgens mij hebben wij een nieuwe promotor van Helle Fischer in Nederland wonen nu. Ik, vind, ik, vind, ik vond het erg goed allemaal wat ze, wat ze zongen. Zo. Ik ben zelf niet zo op de Duitse repertoire, moet ik eerlijk zeggen. Dus daar ben ik eigenlijk niet voor gegaan. Het is meer gewoon ook de show eromheen. Want ja. de Duitsers die kunnen een show neerzetten met licht en, en vuurwerk en acrobatiek nou, You name it. Ja, dat was echt uh, fantastisch om te zien. En, uh, ja. Dus in die zin was het een hele belevenis. E en, en na afloop, uh, Willem, uh, ging ik ademloos door die nacht. Echt waar? Ja, en dat deed Helen Fischer ook. Maar, uh, werd je er niet benauwd van? Of ik werd er niet benauwd van. Luister. Ja, Never Drink Again, Alexander Curly die is ons ook al ontvallen, een tijdje Glenn. En, uh, dat, uh, dat, dat je nooit meer mag drinken, geldt dat ook voor koffie? Uh, nee, Wat? tenzij tenzij, mm -hmm. Irish koffie of uh, Jamaican koffie of uh, Brusselse koffie. Of het zijn Brusselse spruitjes? Ja, Brusselse spruitjes. Spruitjes, maar ik kan je heel eerlijk vertellen, koffie gemaakt van Brusselse spruitjes. En Engelse thee. Engelse thee, maar dat mag je dan wel weer drinken. Dat mag ik wel weer drinken. <clears throat> ja. Ik heb trouwens, want ik had een konijn had ik aangeschaft. Ja. Vanwege de, vanwege de paas had ik een konijn aangeschaft. Maar toen zei mijn, toen zei mijn buurman, met paas, de, de, de konijnen horen daar niet bij. Dan moet je een haas moet je, moet je aanschaffen, een haas. En nou dat, dat, dat probleem had ik dus, dan heb ik Hans Klok erbij gehaald. Ja. En die kan je zo toveren die man. Want ik zet mijn konijn, zet ik voor Hans Klok neer. Ja. Hij doet even zo en konijn ging er zijn een haas van door. Ik mag. Dat kan ook normaal hier. Oh, oh, oh. Um, nou ja, goed. Uh, hoe switch ik nou heel snel naar een ander onderwerp? We hebben uh, weer luisteraars uh, ver over de regio, behalve Zandvoort. Uh. Meen je dat nou? Ja, ik meen het. Van Zandvoort zelf uh, krijgen we steeds meer respons. Dat vind ik wel erg leuk. Ja. Uh, zonder reclame te maken. Hè. Zonder te zeggen van uh, dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door uh, de gevulde koeken van uh, Charles Duyf. Zeg maar, dat niet. Uh, maar ja, goed. Ja, ik sta perplex nu weer. Ik sta helemaal weer triplex. Ik heb helemaal geen gevulde koeken. Nee, dus nee, dat vallen weer tegen. Dus dat is dan weer een, weer een vals bericht. Of over met uh, Pasen, vals... dan ja. kies ik ook altijd eieren voor mijn geld. He. Echt waar? Dan kies ik altijd eieren voor mijn geld. Ja, ben je, al, ben je al naar het ziekenhuis geweest trouwens? Ik ben ook al naar het ziekenhuis geweest, maar ik mocht er niet in. Oh, nou, ik heb dus een kaart, ik heb ze ons beiden weer opgegeven. En, ja. ja. Uh, dan mogen wij dus uh, de, de laatste week voor de Pasen, mogen wij dan allebei uh, naar het ziekenhuis toe in, in Haarlem, in Noord. Oh, wat moeten we daar doen? De eieren laten schilderen. Echt waar? Ja, voor de Pasen is dat. In het ziekenhuis? In het ziekenhuis. Oh, wie doen dat dan? Ja, de, de, de winterschilders denk ik, ik ja. weet het. ik heb geen idee. Ik heb geen oh, idee. Oh, wat leuk. Ja. De gevulde eieren, of? Ja, nou, dat, dat weet ik niet hoe jij eruit komt. Ik heb geen idee. Nee, ik weet het niet. Het is, uh, het, is, uh, het is allemaal erg, heel erg duidelijk ja, was, was allemaal. Dat vond ik wel weer triest. Er was ook een man die bij uh, Harlem Zuid... heb je ook zo'n ziekenhuis. Ja. Werd naar buiten gedragen. Die had zijn eigen verschrikt in een ei. <laughs> je ja. Ja. kon niet. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dit gaat me helemaal nergens over... Dat brengt me trouwens ook op het, uh, het volgende onderwerp. Uh, in, mijn, in mijn opinie, hè, in, mijn, in mijn dingetje... Ja. Uh, gaat het ook naast over politiek. Bijvoorbeeld politiek gaat bij mij naast over. Het gaat wel aan over, maar het is uh, allemaal zoveel. Zoveel. Nou, luisteraars een raadsel. Het begint met P ja? en het eindigt op politiek. Uh, Wat is dat? Kan ik er een prijs mee winnen? Je kan er een prijs mee winnen. Ik ga erover nadenken. We gaan het vragen aan Bram van Meulen. Als ik niet kijk... Ja, Bram met politiek, het uh, ging eventjes, uh, eventjes mis. Uh, wij, uh, wij hadden namelijk een, uh, een politiek verslaggever, ja. uh, die probeerde de studio te bel. ging niet helemaal goed, dus we proberen het zometeen nogmaals een keertje, denk ik. Hoe is het hier in Zandvoort? Is het, uh, leeft het al een beetje? De, de, het toeleven na de raadsverkiezing voor uh, aankomende uh, 21 maart is het ook? Ja, dat, dat, dat, loopt, dat, dat loopt als een trein. En, uh, in, in de media, ook je merkt het ook in de kranten en zo. Dat, uh, iedereen... Maar zij zijn ze aan het flyeren, ook in het dorp en zo. Ik zag ja. er gisteren nog eentje over het dorp heen flyeren. En dat, uh, maar de, nou, win, dat was de een bevende kiezer dan zeker. Waarschijnlijk ik? wel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja dat klopt. Hey, maar luister, want uh, uh, uh, hoeveel politieke partijen hebben we hier in Zandvoort eigenlijk? Uh, nou, dat is een vraag die je beter kunt stellen zometeen aan. Gary. Uh, uh, ja, Gary Rutte. Gary Rutte is van Goedemorgen Zandvoort. Ja, en die is daar uh, uitstekend op de hoogte. Is ja, dat ja. ook een politieke partij, Goede Morgen Goedemorgen Goede dus is de tegenpartij. Is dat? de tegenpartij. De tegenpartij, ja. Tegen ik iedereen Rijk. Ja, dat is die. hem. Ja, die. precies. Ja, en later zijn ze een duo gevormd, de Johnny en, uh, <laughs> en Rijk. <laughs> ja. We gaan nou, even proberen te bellen nog, Willem. Ja, nou probeer een de de Muziek voor ons Ik, uh, ik neem je even mee naar Japan. Ach. De shoes. Ja, ja dat, waar, daar waren de shoes, hè? Dat waren de shoes, inderdaad. Ja, ze ja, met Osaka. Maar maar maar, ik, heb, uh... ik heb mijn schoenen nog aan, hoor. Dus, uh... Ja, ik dacht ik al, ik denk, maar waarom, waarom loop jij op, op, op naaldhaken of stiletto? Volgens de wapenwet is dat... Uh... Verboden, hè? Ja. Dat is verboden. Ja. Hé, hey, Willem, we hebben, we hebben een telefonische gast, toch? We hebben een telefonische gast en we gaan eens even kijken of het nu wel lukt. Uh, goedemorgen, met Sien van Zandvoort. Goedemorgen, met Gerry Rutte. Haha, <laughs> er is zo, hoor. Gerry, Goedemorgen. Jij bent, uh, jij bent morgen in, in uh, Goedemorgen Zandvoort, uh, ben jij uh, uh, present zeg maar. En ik heb begrepen van Willem dat er ook uh, politieke gasten zijn in het programma. Ja, want het is. Uh, er zijn weer de stellingen uh, morgen. De stellingen die zijn. Uh, de, uh, stelling van Pythagoras. Wat zeg je? De stelling van Pythagoras. Ah, onder andere. Ja, <laughs> nee, maar stellingen die gaan over het dorp. Ja, ja. ja. De Zandvoorters. En uh, daar mogen het CDA en, en Queer, dat is een uh, nieuwe partij in Zandvoort, mogen daarop schieten. En, en uh, uh, dat, die laatste partij, Queer, zei je? Queer, ja, dat is de partij die uh, komt op voor de belangen van, ja. uh, en dat zal ik even zeggen, dat is uh, de LHBT's. En dat zijn uh, ...lesbiennes, Homo's ook oh, queer? Nou, ja, oké, okay, nou begrijp ik het. Nou, ja, nou begrijp ik het de, de term queer begrijp ik nu ook. Oké, okay, en, en, uh, en die andere partij is dus het CDA, zei je? Ja. ja. Nou, die zijn behoorlijk conservatief over het algemeen. Dus dan hebben die ja. mensen van queer... Nou ja, het gaat nu onder andere over, uh, over of Zandvoort zich uh, vol moet bouwen. En over uh, de metropoolregio. Ja. Dus daar mogen zij... Uh, Schieten, zeg maar, eigenlijk. Okay. Maar ook alle andere partijen, hè, want wordt, Er doen elf uh, politieke partijen doen mee aan de uh, gemeenteraadsverkiezingen. Elf stuks. Ze zijn allemaal aanwezig in Hotel Hoogland. Ja, allemaal aanwezig. Zo. Dat ja. wordt een drukke boel. Ja, het is zeker een drukke boel. Heel gezellig. Ja, maar, uh, nou, dat moet je natuurlijk afwachten. <laughs> Als ze gaan bekvechten, wordt het misschien minder gezellig. Maar hé, hey, want, want jullie hebben. Die hele uitzending is gevuld, uh, gevuld alleen maar dus voor die. Uh, Politieke uh, partijen, zeg maar, deze morgen. Uh, morgen, morgen. Nee, het, is, uh, het tweede uur is politiek. En het eerste uur is wat, uh, heeft andere onderwerpen. Andere onderwerpen, oh, oké. Okay. Dus ze hebben maar een uurtje eigenlijk om hun verhaal te doen dan. Een beetje wat over Zandvoort gaat. Ja. podium ja. en, uh, oh ja, en wat ook een interessant onderwerp is, is de hospice. De hospice uh, in Heemstede, maar ook in Zandvoort. Heemsteden dus ja, Heemstede zit er hè? geloof ik, in Heemstede, en hier in Zandvoort, waar is dat hier gevestigd? Zandvoort, mensen in Zandvoort kunnen gebruik maken uh, van de hospice in Heemstede. Oh, oké. Okay. Ja. Of dat is mogelijkheid om daar uh, ook... Ja, maar er zijn natuurlijk niet zoveel plekken in Heemstede. Tenminste, in de tijd dat ik ben er toevallig ook... Uh, ja, heb ik ermee te maken gehad uh, vanwege een familielid... wat daar werd uh, verzorgd in de laatste levensfase... En wat ik me toen, wat ik me Sport. weet herinner, was toen maar een plek voor een, voor, voor een uh, patiënt of vier, denk ik. En ik weet niet of dat, uh, of dat dan voldoende uh, ruimte biedt om, om uh, ook mensen uit Zandvoort op te nemen. Ja, dat, nou ja, anders dan kan je ook naar Hoofddorp of ja, naar Haarlem. Want hier in, Zand, hier in Zandvoort zelf heb je geen hospice. In Zandvoort zelf is er geen hospice, nee. Oh, okay. Maar dat kan misschien nog komen, dat weet je niet Ja. Ja, meestal wat burgerinitiatief, hè? Mensen die daar gewoon mee beginnen op een gegeven moment. Ja, ja. Ja, nou, het is een hele, dus... mo een hele mooie, uh, als het goed wordt verzorgd en zo, uh, zo'n zo hospice. Dan is het natuurlijk voor mensen die uh, hun laatste leven of, uh, levensweken of maanden daar moeten ja. doorbrengen. Die worden dan over het algemeen in de watten gelegd. Dat geldt ook voor familieleden die op bezoek komen dan, hè, Toch? Het is heel mooi dat dat kan. Hoor. Ja, ja. Hé hey Gerry en uh, ten aanzien van politiek. Uh, want ik, ik hoorde ook iets dat er een partij is die nogal. Uh, uh, komt met eisen vanwege pleinen hier die moeten worden bebouwd in Zandvoort. Maar dat is dus een stelling, hè? Dus dat, ja. is dus, dat, dat, dat is dan een stelling en daar kan men op schieten of men zegt ja of nee. En waarom ja, ja. of nee? Dus dat is een beetje. Ah, Oké. Okay. Okay. Insteek. Ja, hey, en ik ja. hoor van mijn collega Willem Bruis... dat ook de, de PVV is vertegenwoordigd in Zandvoort. Ik, kon je, ik kan je even niet goed verstaan. Oké, okay. ik ga het nog een keer opnieuw proberen. De PVV is ook vertegenwoordigd in Zandvoort? Ja, de PVV is ook vertegenwoordigd... en die komt ook morgen in de uitzending... om de kandidatenlijst uh, voor te stellen en het programma. Oké, okay. want dat is ja. natuurlijk altijd een... Uh, daar, daar er wachten mensen er dus een hoop van uh, dat, er eindelijk is, uh, dat, dat ze eindelijk eens met, met een daadwerkelijk programma ook naar buiten komen? Hè? Maar ja, in de ja, gemeente, ja. ja, dat moet natuurlijk sowieso. Uh, ja, ze hebben een programma. Ik ben wel benieuwd, uh, inderdaad, naar het programma wat erin staat. En onder, uh, ondervinden ze weerstand hier in, in, in Zandvoort uh, van de andere partijen? Dat, dat is toch wat ja. er op voorhand wordt gezegd? Daar gaan we niet mee samenwerken of zo? Ja, nou ja, dat is de vraag of mensen samen wil werken, andere partijen. Ja. Maar uh, we zullen het zien. Ik denk dat er wel... Uh, ...veel mensen op zullen gaan stemmen in Zandvoort. Denk ik. En waarom schat je dat zo in? Nou ja... Uh, uh, niet, ...niet om... Uh, om, om, om, uh, weet het, om, de, ...om het geloof... ...om het zomaar te zeggen. Maar mm -hmm. uh, ja, ze hebben toch ook wel... Uh, ...goede dingen. Onder andere, dat las ik wel... ...zij zijn voor de partij van de, van de dieren, zeg maar. Dus Ze zij zijn ook tegen het afschieten van herten. Oh ja. Nou, ja, ja, ja. Nou, ja heel, heel spannende uh, tijd wordt het voor de politieke partijen. Om te kijken van ja, wie is nou in het uh, de partij die het meeste stemmen gaat, uh, gaat scoren, zeg maar. En ook de meeste raadzetels dan, hè. Ja, dat ja, wordt heel spannend. En zijn nu, ik, ik dacht dat in het college nu vijf partijen vertegenwoordigd? Klopt dat wat ik zeg? Of, of zijn er maar vier? Of weet je het ook niet? Ik, ik, ik kan je niet goed verstaan, Charles. Uh. <tie> uh, hoeveel partijen in Zandvoort zijn er op dit moment vertegenwoordigd in het college? Zijn het er vijf? Elf partijen, elf, ja. Ja, nee, maar zijn die ook daadwerkelijk in het college vertegenwoordigd? Dat bedoel ik te zeggen. Nee, nee, nee. nee? Uh, ze, ze doen, nu doen er elf mee. Ja. En uh, op dit moment zijn er, ik dacht een stuk of, ook wel veel, een stuk of... Uh, 7, 8, dacht ik. Er oh. zitten ook eenmanspartijen bij. Hè? Ja, oké. Okay, oké okay. maar, maar goed, het, die maken dan deel uit van de raad... maar niet van het college, toch, denk ja, ik? Ja, klopt. Ja. Ja. Nou, heb jij, wil je nog iets kwijt aan de luisteraars... waarvan je zegt van... nou, mensen, morgen kun je dit of dat verwachten? Nou, ik zou zeggen... ga allemaal luisteren morgenochtend, hè. Tussen 10 en 12. Goedemorgen, Zandvoort... Vanuit Hotel Hoogland. Ja, jij doet het al heel wat, uh, heel wat uh, jaren, geloof ik, hè? dit uh, programma, of niet? Of vergis, vergis ik me nou. Ben je er nog? Oké. Okay. Hallo, ben je er nog? Ben er nog. Ja. Nou, Cheryl, <laughs> zegt, Cheryl zegt van, jij doet het al heel wat jaren, dat, dat, dat Goedemorgen Zandvoort. Ja, ik ben en... bijna, zes jaar, bijna zes jaar. Ik heb ja. dus ook gehoord dat mensen denken dat jij de Zandvoort heet. Want iedere keer als jij in het dorp loopt, zeggen de mensen allemaal Goedemorgen Zandvoort... Ja ja, ja. He, ja. Nou je, had je verder nog wat te vragen Charles, of zeg je van nou Nee nou ja, ik, he? nee, ja het is toch het was, ik ben, het was Charles is niet zo goed te verstaan dat Nee, maar dat, dat vinden wel meer mensen Dat heb ik ook af en toe wel eens dat is, Maar dat is waarschijnlijk een accent Nee, dat heeft puur te maken met de, met de techniek uh, uh, Als je op de webcam zou kijken Dan zie je mij dus nu staan als een, een hotspot Zeg maar En uh, oh, ja. met een telefoon in mijn hand voor die microfoon Dat je toch in de uitzending kan komen Want we doen er toch wel moeite voor en ja. uh, dat is dus ook de reden dat je Charlotte af en toe niet helemaal goed kunt verstaan. Maar dat ja. ligt niet in Charlotte, hoor. Oh, gelukkig. <laughs> Oké, <Okay>, goed. <laughs> uh, dus, maar, ik mag eens, zal ik eerst ik geen maar bedanken namens. De ja, natuurlijk, eieren, natuurlijk, namens natuurlijk, ja, natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk. Gerry, in ieder geval uh, hartelijk bedankt dat je, dat je er eventjes uh, uh, wat tijd aan wilde besteden. En om even in de uitzending Tuurlijk. te komen. Zo, en, uh, nou, uh, hou ons maar op de hoogte en uh, wij volgen je op de voet. Oké, okay, dankjewel. Fijne uitzending, hè? Dankjewel. Doei, doei. Doei. Hallo. First day that we share Ja, yeah, don't tell me loose. Ken je deze nog?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 Als ik bij jou kon zijn Al was het voor een enkele dag Gina Gina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 was het leven fijn als ik bij jou kon zijn. Ja, Tony Brass was dat. Ja, en uh, die draaide ik elke keer speciaal voor... Uh... Nee, dat klopt niet uh, wat je nou zegt hoor. Het was Tony Bas. Dat zeg ik toch, dat zei ik dan. Nee, Brass zei hij. Nee, nee dat is mijn accent. dat oh, je accent? Ja, nee, daar kunnen we helemaal niks aan doen. Maar die wilde ik even draaien voor Tony Haak eigenlijk. Ken je die wel, Tony Haak? Tony Haak? Tony Haak, dat is, de, dat is, dat de... is, uh, dat is geen zanger. Dat is de, een, een, een granalevisser, een markante man... Uit Zandvoort en. Uh, oh, oké. Okay. Maar die man die komt alleen over, uh, op het strand met uh, heel erg slecht weer. En uh, ja, over het weer gesproken. Uh, ja, heb jij nog iets. Uh... Ja, nou luister. En huiver. Oh. De komende dagen, luisteraars, wordt het steeds kouder en kouder. Mm. In de loop van het weekend wordt met een stevige oostelijke stroming alleen maar koudere lucht naar ons land gevoerd. Vanaf zondag gaat het in de nachten matig vriezen. En ligt het middagtemperatuur zo rond het vriespunt. Door de wind uh, maakt het uh, buitengevoel erg koud. Het lijkt me een gedicht, joh. Ja. Uh, vanochtend, uh, dat heeft wel kunnen waarnemen, is het zonnig. En in het uh, noordoosten zijn er nog een paar wolkenvelden. Het vriest de eerste uren van de ochtend nog licht... In de tweede helft van de ochtend loopt de temperatuur op naar enkele graden boven het vriespunt. De zwakke tot matige noordoostenwind maakt het voor het gevoel in ieder geval nog steeds een stuk kouder. Vanmiddag dan schijnt de zon volop en loopt de temperatuur verder op naar een graad of drie boven nul. Door het matige oostenwindje wat blijft waaien blijft het voor het gevoel de hele middag vriezen. Wat dus niet daadwerkelijk het geval is. Vanavond en vannacht gaat het onder een kraakheldere hemel licht tot matig friezen. Het wordt min 2 graden hier aan zee. En zo'n 6 graden onder nul in het oosten en zuidoosten van het land. Morgen dan belooft het weer een bijzonder fraaie winterdag te worden met alleen maar zon. De zon schijnt 9 à 10 uur lang. En de temperatuur die loopt op naar plus 3 graden. Door de matige aan zee vrij krachtige oosterwind voelt het straal aan. Er ligt de gevoelstemperatuur in de eerste helft van de ochtend... tussen de min 10 en min 14 graden. Jawel. Nou, de dagen daarna, is ook belangrijk om te weten... die verlopen zeer koud. Het is vrij zonnig... met vanaf maandag soms een paar wolkenvelden. En in het noorden bestaat dan kans op een sneeuwbui. Jawel. Nou, als er eenmaal dan ook sneeuw ligt, dan... dan Vriest het meestal straks nog, nog heftiger. In de middag schommelt de temperatuur rond het vriespunt... en soms komt het kwik helemaal niet meer boven nul uit. In de nachten dan vriest het matig tot streng... met temperaturen van min 5 tot min 10 graden. Kortom, luisteraars, zo staat op buienraden te lezen... haal de schaatsen maar uit het vet. Ja, maar ik, ik heb ze nog niet eens in het vet stappen. bij ja. jou. Sterker nog, ik heb geen schaatsen. Ik kan niet eens in schaatsen, maar daar gaat verandering in komen. Ja, ja. Wat ik van jou wel weet... Ja. Ik weet niet of de luisteraars dat ook mogen weten... dat jij nog wel eens een scheve schaats hebt. Uh, alleen op oneven dagen. Ja. Nou, dat was het weer, he, trouwens. Ja, dat was het weer. En dan horen wij een jingle te hebben, Dit was het weer. Weeer. Zo, en dan hebben we ook weer live gezongen. Ik had hem zo uh, één wind is genoeg, hè? Zo is dat? Even tot de klok van elf uur. Daarna zijn we er weer met de boys. Dan nou. ja, krijg je toch weer een, een richting wind, hè? <laughs> ja.